Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het nieuwe kabinet wil hardnekkige verkeersovertreders zwaarder bestraffen. Bronnen hebben dat gezegd tegen de Telegraaf. Boetes voor minder ernstige delicten gaan juist omhoog. Het idee is niet nieuw. Het huidige kabinet laat al onderzoeken of er een andere manier van straffen mogelijk is. In de mobiliteitsagenda staat volgens de Telegraaf verder dat op veel plaatsen de snelwegverlichting weer wordt aangezet en de spitsstroken vaker opengaan. Rutte 3 investeert volgens de Telegraaf 2 miljard euro in infrastructuur. Burundi is nog altijd te onveilig om vluchtelingen te laten terugkeren. Burgers lopen het risico te worden gedood, verkracht of gemarteld, schrijft Amnesty International in een rapport. Meer dan 240.000 Burundeezen zijn het Oost-Afrikaanse land ontvlucht vanwege de burgeroorlog. De afgelopen maanden riep president Nkurunziza van Burundi de vluchtelingen meerdere keren op om terug te keren omdat het weer veilig zou zijn. Maar volgens Amnesty is de situatie in Burundi juist onveiliger geworden. Een groep archeologen heeft naar eigen zeggen de allergrootste en verreweg de rijkste archeologische vindplaats van Nederland ontdekt. In de uiterwaarden van de Maas, tussen Alpen en Dreumel, werden onder meer scheepswrakken, mammoetresten en een Romeinse nederzetting ontdekt. In totaal werden in zeven jaar tijd meer dan honderdduizend vondsten gedaan. Een nieuwe Botlekbrug in het Rotterdamse havengebied kampte vanochtend met de honderdste storing sinds de opening van de brug, ruim twee jaar geleden. De brug wilde ongeveer twee uur lang niet naar beneden. Gisteren was de nieuwe botlekbrug ook al dicht. Toen was er een storing in de vergrendeling. Het duurde 7,5 uur voordat dat was opgelost en veroorzaakte lange files. Het weer overwegend droog en geregeld zon. Vanmiddag meer wolken en buien. Vanavond mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 6 en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Breda naar Utrecht 2 kilometer bij Lexmond. En vanuit Almere naar Utrecht op de A27. Dus Hilversum en Utrecht Noord 6 kilometer. 2 kilometer weer op de M44 naar Den Haag voor de verkeerslichten van Wassenaar. En deze laatste drie files leveren ieder voor zich 5 minuten vertraging op. Tot zover de verkeersinformatie.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 Capri, on the aisle, oh, Capri, just in style, oh, Capri, walk a mile all over that aisle. Oh, Capri, what you done to me? Oh, Capri, can't you see? Oh, Capri, swing with me on the Isle of Capri. You done brought me down low and low, with patches on my pants and I lost all my dough. Now listen to me, if you really wanna to know, I don't want be on this island no more. Oh, Capri, on the Isle, I'ma swing you down in the latest style. Now listen, little trumpet, bear with me. I can blow you off the Isle of Capri.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 Nou, dat, uh, dat is uh, Ruud Brink, maar het, uh, officieel heet hij Spaan. Uh, Spaan ja, ja, daar ligt ja, ja, ja, ja. het. Ja, ja. Spanen Blues, dus CD Spanen Spane Blues. Blues. Ja, ja. En dat uh, is al, met allemaal uh, um, Ruud Brink. Ja, Ruud Brink, deed je kaart. Uh, en allerlei ja, bezittingen. En, okay. en consorten en uh, okay. een geweldige, geweldige muzikanten uit Haarlem. Leuk. En nou, uh, helaas uh, verschillende zijn... Uh,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 de schuld van mijn moeder. Ik, uh, die speelde piano en viool en mandolin. En toen ik acht jaar was, toen zegt ze, uh, die vond dat ik op vioolles moest. En dat heb je gedaan. En dat heb ik gedaan. En dat is, is wel grappig. Ik, ik moest naar, uh, ik moest, mag ik er wel bij zeggen, ja. hè? naar in, Ik woon in Utrecht. En Toudornekamp, uh, daar heb ik vijf jaar uh, les gehad.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 Sorry, hon. What have I done? Have I ever said an unkind word to you? My love is true and just for you. I do almost anything at To grip this very heart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 Prachtig de Bossa Dorado door het orkest Papa Luigi e Amici. Uh, vandaag zie je aan uh, In de studio zitten twee heren die elkaar uh, vliegen afvangen. Dat is het goede woord, die maar elkaar heel veel kunnen vertellen over de muziek. Omdat ze allebei, uh, zowel Louis als ik in, uh, in het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 En um, het grappige is dat Louis zegt, dat, uh, ik ken die jongens helemaal niet. En, en dan heb ik het over het, uh, het Bubbling Torop trio. En we gaan nu uh, luisteren naar uh, een prachtig stuk, The Chic of Araby.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 The shake, shake, shake off Ja Your love belongs to me At night when you're asleep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 En zaten die elkaar niet in de weg? Nee, om beurten mochten ze een, een dingetje doen. En, en dan waren de andere drie dus uh, begeleiders. En Lekker. twee violisten. En, uh, en een bassist, uh, Wietse van Voeken. Ach, onze Hanemse ja. Wietse, ja. ja. En we hadden daar een, ook een... Uh, het Scapino ballet had een uh, optreden in Finland. Een festival. En die waren verhinderd. En toen zijn wij in hun plaats daarheen gegaan...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 Als het goed